10 tot 12, Radio 1, het nieuws van alle kanten. 10 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort ontruimt vanavond het Lichtenberg ziekenhuis. Dat gebeurt uit voorzorg omdat de stroom er kan uitvallen. Van de 172 patiënten gaan er 34 naar huis. De anderen worden in ziekenhuizen in de regio ondergebracht... en in een andere locatie van Meander opgenomen. Gisteren was er brand in een transformatorhuis van het Lichtenberg. Toen werden vijf patiënten van de intensive care... en vier patiënten van de EHBO naar andere ziekenhuizen in de omgeving gebracht.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 en AZ slaagde er niet in zijn uitwedstrijd tegen Heracles te winnen. In Almelo bleef het 0-0. Op dit moment is de wedstrijd Feyenoord-De Graafschap nog bezig. Voor de wedstrijd eerde de Feyenoord-Aanhang... nog één keer de overleden oud-sterspeler Koen Moulijn Er werd één minuut lang voor hem geapplaudisseerd... en op de tribunes werden sterretjes en siervuurwerk afgestoken.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 Nogmaals, goedenavond. Nog één uur langs de lijn met alle overzichten. En natuurlijk het buitenlands voetbal met Engeland vanavond in uh, de schijnwerper. Maar natuurlijk, als grootste onderdeel, de wedstrijd die nog bezig is. Feyenoord, de Graafschap, Ries van der Maden. Half uurtje nog in de Kuip, 0-0 de stand. De Graafschap houdt nog altijd stand, want ook vanuit die invalshoek kun je het natuurlijk bekijken. Feyenoord speelt beter, heeft de kansen, maar nog steeds niet gescoord. Asking me, this is the craziest party that could ever be. Freedock Knights. Mama told me not to come. Feyenoord de Graafschap. Uh, Richard van der Maarden. 65 minuten gevoetbald in deze wedstrijd. 0-0 nog steeds. Een wissel aan de kant van Feyenoord. Zojuist toegepast door Mario Been. Johnny van Beukering. Die voor het eerst in de basis stond bij Feyenoord. Is eraf gegaan voor hem in de plaats. De andere spits vandaag gepasseerd. Lucas Tanjos. Maar belangrijker nu de vier aanval over de linkerkant. Met Wijnaldum de voorzet. Weggehaald bij de eerste paal door... Broekhoff. De bal over de zijlijn. Ook een wissel aan de kant van de graafschap. Rick Sebens is in de ploeg gekomen voor Yusuf Hersi. Teleurstellend. Hij. Hem hebben we nauwelijks gezien in deze wedstrijd. 0-0 dus nog altijd. Maar je hebt het gevoel als je naar deze wedstrijd zit te kijken... dat er toch meer in zit voor Feyenoord. Dat er een doelpunt moet gaan vallen. Nu weer een aanval over de linkerkant met Cabral. Gaat het strafschopgebied in. Is dan 1-2 man kwijt. Het schot laag. En dan toch weer Waterman omdat er te weinig venijn zit in dat schot. Of beter gezegd, de bal had beter geplaatst moeten worden naar een van de hoeken. En zo is het niet zo moeilijk als die bal recht op Waterman afkomt. Maar het was wel weer een gevaarlijk moment van Feyenoord... En weer een kans voor Cabral die ook bij veel aanvallen van Feyenoord is betrokken. Nu de graafschap misschien. Aan de rechterkant van het veld is het Jongsleker. Die bal probeert, de bal probeert bij de ridder te krijgen. Die houdt ook wel de bal binnen. Wordt verdedigd door Swerts en ook door De Vrij. Dan gaat hij even terug naar Rozen. Rozen probeert Sebens te bereiken. De invaller en dan weggehaald door Vlaar, de aanvoerder van Feyenoord. De graafschap wordt dan opgejaagd via Buis. Die de bal dan terugkopt in de handen van Waterdijk. En via Broekhoff gaat de Graafschap dan opnieuw proberen om een aanval op te zetten. Broekhoff gaat heel snel de middenlijn over. Probeert Poepon in te spelen. Die kaatst met Jongsleker. Jongsleker dan terug naar Poepon. Maar daar zit de voet tussen van Zwerts. Zwerts ziet dan niet dat Cabral... ...wordt gedekt door Wormgoor die voor zijn man komt. Het is een beetje slordig zo hier en daar aan beide kanten in deze fase van de wedstrijd Feyenoord. Dat heb ik al eerder gezegd, wisselt hele aardige momenten met bijzonder zwakke momenten af. En heeft nu weer het balbezit op de eigen helft. Het gaat breed via Bruins naar Vlaar. Vlaar dan met de ridder achter zich aan. Dit lijkt op een aardige bal, maar er zit het hoofd tussen van Jongsleker. En zo is het de graafschap dat weer makkelijk stand kan houden. Eerder beëindigde dit duel... In Doetinchem op de Vijverberg in 1-1. Toen was de Graafschap duidelijk de betere ploeg. Vier keer de bal op de paal. En Lat en Feyenoord mocht toen blij zijn dat het een puntje meenam uit de Achterhoek. Nu is het duidelijk andersom. Is Feyenoord de gevaarlijkste ploeg met de meeste kansen. Maar nog altijd dus 0-0. Bal ligt bij de ridder op het middenveld. Er wordt hard gestreden door beide ploegen. Twee gele kaarten aan de kant van de Graafschap in dit duel voor Wormgoor en voor Hersie. En nu een vrije trap voor de ploeg van Kalisic. Die druk staat te coachen langs de kant van het veld. Hersie dus in de dugout heeft Zitten. En Sebens, de speler uit de eigen opleiding, in het veld heeft gebracht. Opening aan de linkerkant van het veld. Frenkel neemt hem aan met zijn linkervoet. Moet dan dus even terug. Speelt hem nu kort naar Jongsleker. Jongsleker dan naar Broekhof. Allemaal op de helft van Feyenoord. Alleen Buis staat nog op de eigen helft. Die krijgt de bal nu ook helemaal weer terug. En speelt hem dan naar Waterman. En die zal dan kiezen voor opnieuw Buis. Die zich vrijmaakt aan de zijkant. Feyenoord jaagt wel. Dat doet het goed. Met Castanjos, met Wijnaldum. Maar... Waterman die blijft goed opletten en speelt de bal dan weer hoog richting Rozen. Dan zit de Claire daartussen. Veel goede momenten van Feyenoord zien we in deze fase niet. Het is allemaal toch wat zoeken. Het is toch wat angstig. En af en toe zie je dan met name aan de linkerkant dat Cabral daar wel eens langs de tegenstander glipt. Maar de voortzetting is dan bijzonder matig. Mario Been heeft het ook al vaak gezegd dit seizoen. We voetballen wel aardig tot aan de 16. Maar dan houdt het op. En dat is ook in deze fase van de wedstrijd eigenlijk weer het geval. Bruins probeert met een hoge bal Castaño's te bereiken. Kan hij het dan voor Feyenoord kort naar Wijnaldum, maar de graafschap staat, zoals dat zo mooi heet, goed te verdedigen en houdt nog altijd stand met die 0-0 op het bord. Nu dan, Simon van wie we nog niet veel hebben gezien, de Hongaar die een beetje zwerft, dan weer op links dan weer op rechts, nu op het midden en dan misschien nu een kans voor Feyenoord met Vlaar gaat de middenlijn over, is inmiddels bij het strafschopgebied beland en paast de bal dan toch weer naar de buitenkant, naar uh, Castanjos. Castanjos naar Bruins wordt verdedigd door Jongsleger. Bruins nog een keer moet hem voor zijn linkerbeen hebben. Het schotje van Bruins wordt geblokt via Meijer. Maar de, de bal is nog niet weg. Feyenoord heeft hem in het bezit. Buiten het strafschopgebied inmiddels aan de rechterkant van het veld. Castanjos terug naar uh, Flair. En dan is het uh, Feyenoord dat uh, probeert om een opening te vinden. De Graafschap dat verdedigt. Maar het lukt niet bij de Rotterdammers. Het lukt nog altijd niet. 20 minuten heeft Feyenoord nog iets om aan de 0-0 stand iets te doen en dat ja het wordt gewoon steeds lastiger voor Feyenoord Kort, kort. De Spaanse wielrenner Francesco Ventoso heeft de vijfde etappe van de Tour Down Under gewonnen. De Australische Rabo-renner Michael Matthews werd tweede, voor zijn landgenoot Matthew Gas. De Australiër Cameron Mayer behield de leiding in het algemeen klassement. Laurens ten Dam staat daar derde op 10 seconden. De korfballers van Dijk hebben in Boedapest de Europacup voor landskampioenen gewonnen. De Nederlandse zaalkampioen had in de finale weinig moeite met de Belgische opponent Scaldis. Het werd 33-23. De Europese titel bij het mannenbobben is gegaan naar de Russen. Op plaats 2 en 3 eindigden twee Duitse teams. Edwin van Kalken werd samen met Sibrin Jansma 17e. Snowboardster Charlotte van Gils is tijdens de wereldkampioenschap in het Spaanse La Molina als negende geëindigd. Ze deed dit op het nieuwe onderdeel slope Style. En skier Didier Kusch heeft de afdaling van Kitsbuur gewonnen. De Zwitser was bij de wereldbekerwedstrijden op de Hanekam. Bode Miller, Miller te snel af. De Amerikaan moest bijna een seconde toegeven. Willy Canes is er bij wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Peking niet ingeslaagd een tweede medaille te veroveren. Na het zilver op de teamsprint stranden ze in het individuele sprinttoernooi. Ze verloor van de latere winnares uit Oekraïne. Golfer Joost Luiten is tijdens de derde ronde... van het Abu Dhabi Golf Championship vier plaatsen gezakt. Hij staat nu gedeeld e Maarten Lafeber is 48 e De Duitse Martin Keimer gaat nog steeds aan de leiding. Veldrijdster Daphne van der Brand heeft zich ziek gemeld... voor de wereldbekerwedstrijd Veldrijden van Morgen in Hogerheide. Of ze volgende week in Sankt Wandel aan het WK kan deelnemen... is nog niet zeker. De Amerikaanse schaker Hee Kura Nakamura heeft de leiding genomen... in het internationale toernooi van Wijk aan Zee. Nakamura, Nakamura deed dat door de Nederlander Jan Smeets te verslaan. Anish Giri, de Nederlandse troef in Wijk aan Zee... moest het afleggen tegen de Rus Vladimir Kramnik. En badmintonner Erik Pang is in de halffinale van het Zweeds Open... uitgeschakeld, de als eerste geplaatste Nederlander verloor... tegen de Spanjaard Pablo Abian, drie sets. Samantha Barning en Dave Kramnik... Corda Boeks bereikte in het dubbel wel de finale. Het Nederlands duo staat daarin zondag. Morgen dus tegenover een Engels koppel. Marit van Heupen is de nieuwe bondscoach van de Belgische Roeisters. De voormalige Olympische kampioen gaat de lichte vrouwen dubbel 2 begeleiden. hoor de Graafschap. Richard van der Maarden is nog steeds leuk. Ja, nou bij Vlaag is het leuk. Het is fijn hoor dat tenminste met veel passie speelt en uh, regelmatig ook uh, op de helft van de Graafschap voor wat gevaar zorgt. Zojuist weer een hakbal van uh, Wijnaldum. Via een rug van een verdediger van de Graafschap kreeg Wijnaldum de kans. Maar ook daar. ...ging de bal niet naar een van beide hoeken... ...maar recht in de handen van Waterman... ...zodat het nog steeds 0-0 staat... ...en de Graafschap dus stand houdt... ...en goed verdedigt. Nu de ridder. En gevaar voor de Doetinchemmers misschien. Balletje gaat net buiten het strafschopgebied... ...via de linkerschoen van Wijnaldum... ...ver voorlangs. En dus kan Mulder... ...die bal rustig gaan ophalen. Feyenoord dat in een iets te laag tempo speelt... ...zojuist wat gemor weer van de tribunes... ...omdat er veel gebreid wordt in het elftal... ...en weinig de diepte wordt gezocht. En als het tempo laag ligt... dan kan de Graafschap zich goed instellen op de tegenstander en blijft het vrij simpel overeind. Feyenoord probeert het natuurlijk wel. Nu aan de rechterkant met Zwerts hoge bal richting Castagnos. Maar ook niet goed makkelijk weggewerkt door de Graafschap en opgevangen. Aan de linkerkant van het veld via Jongsleken. Maar die levert zomaar weer in het beste. Bij de Graafschap is het duidelijk af. En Feyenoord ruikt denk ik toch wel de kansen in deze fase. Het zou met wat meer druk op de verdediging van de Graafschap... en iets meer overleg toch de opening moeten kunnen vinden. Nu dan naar de rechterkant naar Castaños. Dreigt. Gaat het strafschopgebied in en kiest dan voor eigen succes. Waterman zit er met de handen aan. Weer een hoekschop voor Feyenoord in de 73ste minuut. Via het schot dus van Luc Castanjos, De man die op de bank moest beginnen. 18 jaar jong en van Beukering kwam hij niet al te gelukkig gespeeld. Wel bij een aantal kansen betrokken, maar hij staat er natuurlijk toch om te scoren. En dat deed hij niet. De hoekschop voor Feyenoord, voor Cabral. En dan gaat iedereen onder de bal door. Is het Castanjos die hem nog kan binnenhouden, wordt verdedigd door Wormgoor. De bal gaat dan terug naar Bruins. Bruins met een lage voorzet, weggewerkt door Roos. En u hoort het, Feyenoord probeert het Feyenoord zet druk, maar de graafschap houdt goed stand. Willem 2 Vitesse, eindigt in 1-0. En de matchwinnaar heet Janka. 22 januari 2011. Dat is denk ik de mooiste bladzijde uit jouw jongensboek. Ja, ik denk het wel. We mogen beginnen in de basis. Mijn eerste basisplek. En uh, ik maak gelijk een doelpunt. En we winnen gelijk uh, 1-0 van Vitesse. eerste drie punten van het seizoen. Ja, dan sta je daar even, hè? Ja, het is wel mooi om mee te maken. Ik heb het nog nooit meegemaakt. En ik hoop het lijn door te zetten. Met welk gevoel ging je van dat veld net? Ja, wel met een lekkere gevoel. De fans riepen mijn naam en uh, ja, ik kreeg wel een kippenvel. Was je nerveus voorafgaand? Want ik bedoel, je hebt drie invalbeurtjes gehad, maar je moest er nu wel staan. Ja, ik was uh, redelijk nerveus. Ik zei ook tegen mijn vriend dat ik nerveus was. Maar ze zeiden, ja, na het fluit, ja, dan is alles weer uh, gewoon normaal. En je moet gewoon je ding doen. En ja, dat heb ik uh, redelijk gedaan. Maar je hebt niet alleen gescoord, ja, je hebt lekker onbevangen gespeeld. Ik bedoel, die zeden waren echt weg, hè? Ja, zeden zenuwen waren wel weg, maar uh, ja, ik had gewoon mijn ding gedaan, zoals de jongens zeiden. En het ging wel lekker. Dan sta je daar in je eerste wedstrijd. Dan, dan wordt die bal van de lijn gehaald en dan ineens komt die bal naar je toe. Wat, wat schiet er dan door jou? Ja. Ik zag alleen de doel voor mijn neus, alleen een doelpunt. En ja, ik prikte hem erin. Ik was heel blij. En het is de eerste overwinning gebleken, uh, de aandacht gaat uit naar jou, maar wat een teamprestatie. Ja, het team speelde ook goed, het sporten ook compact. Op het trainingskamp worden we geoefend op uh, verdedigend en uh, balbezit. Zeg maar. En ja, het is wel goed uitgepakt. Gelijk uh, de eerste wedstrijd van de tweede helft. Ze heeft van het tweede seizoen zelf gelijk gewonnen. Want voelde je dat al een beetje, voorafgaand aan de wedstrijd... dat het gevoel anders was dan rond de kerstdagen zeg maar, bij Willem 2? Ja, was, uh, de sfeer was leuk en uh, we trainden goed en uh, fel. En uh, ja, het is gebleken. Drie punten. Waar kom jij vandaan? Ik kom uh, van Rotterdam. En mijn ouders komen oorspronkelijk van de Nederlandse Antillen. Bij welke clubs en hoe lang al bij Willem 2? Uh, dit is mijn tweede jaar bij Willem 2. Hiervoor speelde ik bij Excelsior Rotterdam. En uh, Excelsior Masleus en Jaheen Een amateurclub in Rotterdam. En je bent ja, een targetman, hè? Een echte spits. Is, is, is Diepe spits zijn ook jouw professie? Ja, ik begon, uh, sinds ik ben begonnen met voetbal, ben ik als spits begonnen. Dus uh, ja, ik heb nergens anders gespoord eigenlijk. En dit smaakt naar meer ongetwijfeld, want er zal misschien nog best een spits bijkomen. Maar dit heet dan visitekaartje afgeven, toch? Ja, tuurlijk. Ze hebben een uh, spits uh, gehuurd van uh, Slovenië volgens mij. En die gaat volgende week wel mee naar PSV. Maar ja, ik blijf mijn best doen. Ik blijf mijn ding doen op de trainingen. En ik zie al wat het rond. Wat zijn de trainer tegen je? Ja, ze, ja, ze waren blij. Zijn ja, die nog iets speciaals? Ja, nee, nee, nog niet. Misschien straks wel. Wat wil je graag horen? Ja, dat ik uh, volgende week weer in de basis sta. En weer uh, de doelpunt mee pik. Djanga, hij scoorde voor Willem 2 tegen Vitesse. Het was de eerste overwinning van Willem 2 dit seizoen. En de eerste sinds maart vorig jaar in de Nederlandse eredivisie. Ja, daar werd gescoord bij Feyenoord de Graafschap nog steeds niet. Richard van der Maden. 77 ste minuut, de tijd gaat dringen natuurlijk voor Feyenoord dat wel beter is. Maar zojuist een kans voor de Graafschap voor invaller Hugo Bargas heeft er al vijf gemaakt. Dit seizoen is er ingekomen voor de Ridder, nam de bal goed aan aan de linkerkant van het veld. Schoot direct, maar een prima redding van Mulder Barkas. Overigens die weg wil bij de Graafschap, leeft een beetje in onmin met zijn trainer Kallesiets. En heeft op het trainingskamp in Belek in Turkije vorige week laten weten dat hij graag naar een andere club zou gaan. Is geen Basisspeler meer ondanks zijn vijf doelpunten en zijn uitstekende seizoen van uh, vorig jaar. Feyenoord heeft de bal bezit op de helft van de Graafschap. Slordig van El Amadi. De Graafschap kan overnemen via Frenkel, maar levert de bal ook weer in. Het is Feyenoord dat duidelijk ook in de tweede helft de betere ploeg is, maar toch niet goed genoeg speelt om echt uh, open kansen af te dwingen en de verdediging van uh, de Graafschap uit elkaar te spelen. Daarvoor ligt het tempo gewoon te laag. Castanjos nu zoekt de combinatie met Wijnaldum. Dan weer slecht uh, van uh, de Graafschap, tenminste wat Betreft het uitverdedigen. En dan kan Feyenoord opnieuw aan de rechterkant van het veld zijn er twee verdedigers bij. Uh, dan moet ik even kijken wie dat is. Dat is Simon, de Hongaar. En dan gaat de bal. Uh, nee, niet over de. Zijlijn, Feyenoord houdt de bal binnen. En dan gaat hij terug naar El Amadi. Die zou eens kunnen schieten. Maar daar zit dan weer een been tussen van een speler van de Graafschap. En zo is dat steeds het geval. Dit keer is het Broekhof, Broekhof op het schot van El Amadi. En weer een hoekschop. Ik denk dat het zo'n beetje de tiende is voor de Feyenoorders. Nu weer aan de rechterkant van het veld. De corner gaat alweer genomen worden. Hoog bij de tweede paal. Geplukt door Boy Waterman, de keeper van de Graafschap. Tien minuten. Nog ruim heeft Feyenoord. In dit duel. Het staat nog altijd 0 tegen 0. Terug naar die eerste overwinning van Willem 2. Vitesse werd met 1-0 verslagen. En ook voor Gert Herkers, de trainer, was het dus de eerste overwinning. Kende je dat gevoel nog van, de, van een wedstrijd winnen? Nou, om eerlijk zijn niet. Nee. <laughs> ja, ja, je gaat hier toch naartoe uh, dit seizoen om te zeggen van we willen een wedstrijd gaan winnen. En dan staat nog niet gelukt. Dus dat is natuurlijk wel uh, iets wat je snel vergeet. Ik ja. ben je trots man. Ja, ik ben uh, ja, trots, ja, kun wel zeggen. Ik vind, uh, we hebben de laatste maand keihard een paar doelstellingen neergelegd en uh, dingen betreint. En als die dingen die je dan betreint gewoon in de wedstrijd uiteindelijk zichtbaar worden. En die waren in Turkije al zichtbaar. Maar nu in een competitiewedstrijd is toch anders. En je pakt dan een resultaat waar je zo lang over praat. Ja, dan kun je wel zeggen dat ik uh, trots ben op uh, de hele club. Waar ben je het meest trots op? Nou, nah, gewoon de bereidheid van die spelers gewoon over 90 minuten echt laten zien. Van, we leggen ons deze keer er niet meer neer dat wij één binnenkrijgen. We gaan er gewoon voor. En als je dat ziet, dat zo'n ploeg zo strijdbaar is en je staat onderaan... en elke keer wordt gezegd dat je degradeert, dan, ja, dan kun je tegen die ploeg wel zeggen dat je, ja, dan kunnen ze trots op jezelf zijn vandaag. Je kunt ook een beetje trots op jezelf zijn, want je kiest... Hele jonge Spits, Janga, 18 jaar, nou heeft je niet teleurgesteld, denk ik. Nee, maar dat heeft hij sowieso de laatste tijd niet. Die traint het hele seizoen uh, al regelmatig maar In de laatste tijd gewoon heel frequent. En uh, ja, Rangelo is gewoon een jongen die er heel veel energie in stoot. Nee, die in, in de vaardigheid en de slimmigheid nog heel veel dingen kan leren. Maar wel met energie speelt en wel met overgave traint. En ook op trainingskamp gewoon goede stappen heeft laten zien vorige week. Nou, als je op die manier dan uh, jezelf manifesteert, dan krijg je ook gewoon de kans. Op het moment dat er problemen zijn met blessures of andere zaken. Is dit een gevolg van het kiezen voor die vastigheid? Hè? Want je hebt uitgelegd, we gaan spelen volgens een vast speelsysteem. Daar gaan we niet meer van afwijken. Dat moet vertrouwen geven. Is dit dan wat je bedoelt? Ja, nou, dat is een heel duidelijk uh, verhaal. We zijn voor ADO begonnen. Nou, ADO was al uh, een prima wedstrijd in de organisatie. Die verliezen we dan nog maar twee eigen doelpunten. Nou, in Turkije hebben we op voortborduurd. Tegen toch goede ploegen. Dan nou, uh, blijkt gewoon dat je heel de stand vastig kunt spelen... zonder veel kansen weg te geven. Nou, vandaag hebben we dat laten zien in de competitie. Je had een prachtige theorie in de winterstop. Je zegt uh, als een, een ploeg tweede staat in de competitie met zes punten achter de nummer één... dan is hij nog steeds kampioenskandidaat. Ja, uh, jullie hebben nog kans met zes punten. Dit is de eerste stap. Ja, absoluut. En uh, ja, zo, zo moeten wij het ook gewoon zien. Wij moeten gewoon zien dat we een titel willen pakken. En voorlopig is die titel uh, een plekje opschuiven. Ja, en als je dan nu vandaag een drie punten pakt, dan kan het maar zo zijn... als PSV morgen uh, zou winnen in Venlo, dat je gewoon drie punten bent ingelopen. Nou, dat, dat zou fantastisch zijn. Een eerste stap direct naar de winterstop. Kan jij in het kort uitleggen wat drie punten betekenen voor dit team? Ja, geweldig. Ik denk dat het team een ontlading heeft, een bevestiging heeft van uh, we kunnen het wel. Je hoort ze onderling ook praten. Kijk, die wedstrijd hadden we voor de winter verloren met die bal die van de lijn wordt gehaald Of die laatste redding met Davino. Kijk, het feit dat we nu zo standvastig bij elkaar zitten en de ballen resoluut wegwerken. Ja, dat geeft toch aan uh, dat we een stapje gemaakt hebben. Het wordt je leukste zaterdagavond tot nu toe, denk ik, in deze competitie? Ja, zeker. Uh, absoluut. Uh, we hebben ja, echt een geweldige dag. Gert Heerkes, zijn ploeg Willem II won met 1-0 van Vitesse. De eerste overwinning van dit seizoen. Feyenoord de Graafschap, reset van de Maarden. Acht minuten nog, 0-0. Feyenoord met vier spitsen. Wijnaldem is dieper gaan spelen. En het balbezit is voor Feyenoord met bruin Zoekt de combinatie met Castanjos, Dan misschien een kans voor Simon. Die met twee verdedigers bij zich niet uitkomt. En dan is het Frenkel die er ook nog een schepje bovenop gooit. En Simons omverbeukt met de handen wild in de lucht. Gebaard dat hij de overtreding... Mee moet krijgen of dat er in ieder geval niet veel aan de hand is, dat zal het zijn geweest. En de scheidsrechter van Sigum die zegt gewoon. We gaan een vrije trap nemen voor Feyenoord. Met acht minuten dus nog te gaan in deze wedstrijd. Een duel dat Feyenoord gewoon moet winnen. Iedereen verwachtte dat eigenlijk. Maar het gebeurt waarschijnlijk niet. De vrije trap gaat er komen. En heel makkelijk in de handen van Waterman. Teleurstellend. Wat Feyenoord uh, toch ook hier en daar laat zien. Het is, uh, ik heb het al vaak gezegd, vaak op de helft van de Graafschap. Het is met veel ijver. Het is met veel inzet. Maar heel gelukkig is het allemaal niet. En de ruimtes op het veld worden natuurlijk groter. En daardoor zijn er ook kansen in de omschakeling, in de counter voor de Graafschap, dat met Barcas daar een gevaarlijke speler heeft rondlopen hoor. Bargas nu zoekt uh, Poupon. die we nog niet zo heel veel hebben gezien wel de enige echte grote kans voor de Graafschap heeft gehad. Dan tel ik het schot van Barcas niet mee, maar Poupon die levert nu in bij de Claire. De Kler kort op Simon, Simon terug naar de Vrij. De Vrij kijkt dus uh, wie in de bal komt, maar dat is helemaal niemand. En dus gaat hij zelf maar aan de wandel. Maakt wat meters, speelt hem dan uh, breed naar uh, Vlaar, die ook weer uh, Richting de middenlijn gaat lopen. Nu de middenlijn oversteekt. Niet wordt uh, aangepakt door een speler van de Graafschap. En dan breed naar El Amadi. El Amadi naar de bewegende Castanjos. Dat is goed. Draait weg bij zijn tegenstander. Dan nog een keer draaien. Uh, is weg bij Sebens. En dan weer zo'n teleurstellend schot. Dat meters naast de goal gaat. U hoort het ongetwijfeld vanaf de tribunes. De morrende geluiden. Dan wat gespuug ook van Castanjos. De frustratie duidelijk op zijn gezicht af te lezen. Het publiek dat natuurlijk niet tevreden is... Met... Met deze 0-0. En ik kijk ook naar het gezicht van Mario Been. De coach die zucht ook eens wat. Ja, Hij zal waarschijnlijk ook weer meer en meer kritiek gaan krijgen. Als de Graafschap hier een punt weghaalt in de Kuip. De hoge bal van Waterman. Rozen gaat er dan onderdoor. De Kler dan met een hoge bal richting Wijnaldum. Die is klein. En de bal wordt dan makkelijk verdedigd door Buis. Buis zoekt uh, Poupon. Dat lukt niet. Feyenoord kan weer overnemen nu aan de rechterkant van het veld. Maar het blijft moeizaam. Het blijft. Heel lastig voor Feyenoord om openingen te vinden in dit duel tegen de Graafschap. Zes minuten nog, 0-0. Frank van der Struik speelde de seizoen nog voor Willem II. En uitgerekend tegen Vitesse pakte zijn oude ploeg de eerste zegen. Ronald van der Geer in gesprek met de verdediger. En Frank, waar ligt de oorzaak voor deze nederlaag? Ja, je ziet het gewoon. Eerste helft speel je slapjes... Uh... Je geeft een aantal corners vrij trappen en uh, je weet het wel een tweede heel sterk in is. Ja, dan valt die goal uit. En uh, tweede tweede helft je het recht te zetten om sneller druk te zetten en uh, uh, wat meer press te zetten. Alleen ja, je ziet, dan zakken je 1-0 voor en dan zakken je gewoon in. En dan is het gewoon heel moeilijk om erin te komen. Jullie hadden in de eerste helft veel balbezit, alleen het was breed en het tempo ontbrak aan alle kanten. Ja, we, we speelden een linie naar voren en dan kwam die net zo hard weer terug. Dat was ons probleem. Je speelt... Uh, de baltempo was veel te laag. Je creëert helemaal niks. Je speelt met de voren en dan schiet je hem gelijk weer terug. Dus ja, dat is een beetje de oorzaak. Je speelt leuk aan de bal. Je koopt er niks voor als je tien minuten lang de bal hebt. En je komt niet bij het doel. En dan komt die tweede helft. Dan wordt het tempo inderdaad. Dan ligt het wat hoger. Dan worden jullie ook wat dreigender. Maar dit is niet de vitesse wat jullie willen zien? Nee, zeker niet. We kwamen hier naartoe om de drie punten te pakken. En als je dan zo verliest, dan, dan, dan komt het hard aan. Ja, die moeten tegen Rode laten zien dat we, dat we het wel kunnen. We kunnen het wel, alleen uh, ja, als niet iedereen in zijn kopje fris is, dan krijg je dit. Jullie komen fris uit Turkije. Ik bedoel, waarom zou je niet fris zijn? Ja, dan moet je aan de spelers vragen. Als je ziet hoe je, hoe je speelt, dan kan je niet zeggen dat iedereen fris in zijn kopje is, denk ik. Is dit een eenheid? Nou, op dit moment nog niet. Je ziet, uh, ziet gewoon dat, uh, dat het nog een beetje losstand is. Natuurlijk uh, uh, je kan je zeggen van uh, veel nieuwe spelers. Alleen uh, je moet ook uh, wat de trainer zegt: attitude op het veld leggen. Maar ja, uh, als dat niet gebeurt, dan, uh, ja, dan kan je van iedereen verliezen. Want jullie zijn uh, ja, weer versterkt. In elk geval de selectie is aangevuld. Uh, ja, extra kwaliteit. Maar dat is dus nog geen team, hè? Nee. Nou, uh, het is ook moeilijk om daar uh, snel een team van te maken als je elke keer uh, nieuwe spelers erbij komt. Nou, uh. Dat gebeurt. Ze willen versterkingen. Nou, Oké, okay, dat is prima. Dan moet je ook zorgen dat, uh, dat het een team wordt. Nou ja, op dit moment zijn we nog geen team. En dat zei Frank van der Struik van Vitesse dat dus met 1-0 verloor van Willem 2. We gaan terug naar de Kuip. komt hij nog? Ja! Aan de andere kant, het is 1-0 voor de Graafschap geworden hier in Rotterdam. Wat een verrassing. De eerste, de beste corner van de Graafschap in de tweede helft. Die vliegt erin bij de tweede paal. En het is Broekhoff, nota bene een jongen uit de eigen streek. Die sinds kort in het elftal staat door de blessure van Jan-Paul Zeiss. Die hem inkopt bij de tweede paal. Leon Broekhoff, een centrale verdediger. Geboren in Brummen, kopt de bal bij de tweede paal achter... De verbouwereerde keeper Mulder en de gezichten van de Feyenoorders. Die staan werkelijk op onweer. Het is een vrije trap, niet een corner zoals ik zei. Bij de tweede paal is het Broekhof die hoog in de lucht. Het duel wint van Wijnaldum. En zo de Graafschap hier op 0-1 brengt in de Kuip. En dan, dan, dan zal het toch behoorlijk onrustig gaan worden. Na afloop en de komende dagen hier in Rotterdam. Want verliezen van de Graafschap dat vorig jaar nog in de eerste divisie speelde. Dat is toch... Nog niet wat Feyenoord kan gebruiken in deze fase. En het was de afgelopen dagen natuurlijk al zo onrustig. Met al het gedoe rondom Leo Beenakker van Hanegem. Waar vandaag bijvoorbeeld weer mee is gesproken. De 2-0-nederlaag kansloos afgelopen woensdag tegen Ajax. En nu dan op eigen veld verliezen. Want dat lijkt er toch wel op van de Graafschap. Dat nauwelijks kansen heeft gehad in de tweede helft. Maar nu dus voorstaat met 0-1. Feyenoord probeert het nog een keer. Maar het gaat door het midden. En dat is niet waar de ruimtes liggen. Nu dan misschien. Aan de zijkant, goede beweging van Simons. Voorbij Frenkel, maar met een sliding kan Frenkel dan toch nog verhinderen dat er een voorzet gaat komen. En weer een hoekschop voor Feyenoord, het publiek. Het publiek hier dat er natuurlijk om bekend staat dat ze achter de ploeg staan. Dat is een beetje een, een mengelmoes heb ik het idee. Aan de ene kant wordt er flink en flink gemopperd. Aan de andere kant staat de ploeg toch ook achter de, de spelers zoals dat hoort. Maar weer een slechte corner van Feyenoord. Makkelijk weggewerkt door de graafschap over de zijlijn. En een ingooi die nu genomen gaat worden door Swerts. En die gebaart eigenlijk van ga maar richting het 16 meter gebied. Want ik kan vergooien. De ingooi wordt verlengd door Wijnaldum. Opgeruimd. ...in het strafschopgebied door de Graafschap. De bal naar de zijkant gebracht. Kan hij nog binnengehouden worden daar aan de linkerkant van het veld? Dat gebeurt niet. En dus is er een ingooi, omdat er een duwtje was van Wormgoor. Een ingooi voor Feyenoord met Vlaar. De tijd tikt. 89,5 minuten. De ingooi gaat richting Castaños. Wordt weggekopt. Weer weggekopt door de Graafschap. Dat echt goed verdedigd hoor in de tweede helft. Feyenoord nu over de linkerkant van het veld. Met Cabral de voorzet. En dan gaat Waterman aan onderdoor. Maar... Maar Bal wordt opnieuw weggehaald door uh, Perl Frenkel. Feyenoord probeert het, maar de graafschap staat voor met 0-1. En 90 minuten staan nu op de klok hier in de Kuip. Drie minuten extra krijgen we. En ik kijk naar het gezicht van uh, Karim El Amadi, die goed speelde in de eerste helft, maar in de tweede helft toch ook nauwelijks uh, in het 16-meter uh, gebied kwam van de tegenstander. En hij kijkt zeer, zeer, zeer moeizaam en een beetje. Zo van ik geloof het allemaal niet meer dat wij hier nog gelijk gaan komen. Feyenoord verdedigd met Tim de Kler aan de linkerkant van het veld via Wijnaldum. ...is het dan ploeteren, maar de Graafschap dat heel veel sterke jongens in de ploeg heeft. Vooral een fysiek sterk middenveld met Jongsleker, met Roze, met Meijer. Dat houdt uh, goed stand tegen de jonge verdedigers, de vaak ook wat lichtvoetige spelers van, uh, van Feyenoord. Feyenoord dat het probeert over de linkerkant heel vaak met Wijnaldum Nu een ingooi met uh, de Cler. Feyenoord dat uh, met alle mensen nu bijna naar voren is uh, gegaan. Maar er wordt uh, opnieuw goed verdedigd door uh, Roze die op het randje speelt. Hoor al een gele kaart heeft gekregen. Nu weer een overtreding heeft gemaakt. En dan wordt de vrije trap snel genomen. Maar is het weer een goede sliding. In dit geval van Peter Joensleker. Die een aanval van Feyenoord onschadelijk maakt. Nog een keer een voorzet vanaf de linkerkant. Nee, er wordt gedreigd dan een individuele actie van Wijnaldum. Weer is er daar een voet, zit daar een voetje tussen van een graafschapper. Maar het uitverdedigen dat is er nu niet of nauwelijks meer bij. Feyenoord neemt alle risico's. Been overigens maar één keer gewisseld. Alleen Castanjos is in de ploeg gebracht. Maar heel veel meer aanvallers heeft hij ook. Niet. Nu de aanval aan de linkerkant met uh, Wijnaldum weggekopt door Buis. vlakbij Waterman en dan weggeroeid nog een keer door Jongsleker met een hoge bal en dan is het Mulder die uit zijn goal komt, hem rustig aanneemt gebaard, Gaal hem maar naar voren en dan met een uh, lange bal komt Wijnaldum kopt dat wel naar uh, Castanjos maar daar zit uh, Wormgoor dan weer tussen. 0-1 de voorsprong voor uh, de Graafschap dat hier in 2008 in december ook al won van Feyenoord in de laatste ontmoeting. 1-3 werden toen door twee goals van uh, Geert en, oude. en nu lijkt het opnieuw zo te zijn dat de Graafschap hier met de volle winsten vandoor gaat. Ik denk nog een uh, minuutje in deze wedstrijd. Feyenoord heeft uh, de bal. De bal gaat naar uh, de rechterkant, naar Bruins. Kan hij hem binnenhouden? Nee, dat lukt niet. En dan is het gewoon een achterbal voor de Graafschap. En dan begin ik echt te vrezen voor uh, de Feyenoord supporters. Dan zal het hier waarschijnlijk bij 0-1 blijven in het voordeel van... Uh... De ploeg uit Doetinchem dat met die overwinning natuurlijk een fantastisch succes boekt. Al op de twaalfde plaats staat en toch weer een plaatsje misschien zal klimmen na dit weekend. De bal ligt bij Waterman. De handen in de zij bij Cabral. De tijd tikt door en Van Sigum kijkt op zijn horloge. Laat deze bal van Waterman de doelschop natuurlijk nog nemen. Maar veel tijd zal er niet meer zijn voor Feyenoord om nog iets te doen. Waterman komt dan nu eindelijk met de lange bal richting de spitsen. Van de Graafschap. Dat zijn er niet zo heel veel meer. Want de meeste spelers zijn middenvelders geworden. Maar Feyenoord kan weer geen goede aanval opzetten. Omdat daar opnieuw een been tussen zit van een van de spelers van de Graafschap. Bal gaat over de zijlijn. Nee, er wordt een vrije trap gegeven, of is er toch een ingooi. Een vrije trap. Het maakt allemaal niet uit. Feyenoord pompt hem nog één keer hoog in het 16 meter gebied. Maar de bal gaat over Castanjos heen. En belandt in de handen van Waterman. En dan zegt Van Siegem het is voorbij. Het is afgelopen hier in Rotterdam. Het publiek fluit. Het publiek Publiek Feyenoord verliest ook deze wedstrijd van Notabenen. de graafschap op eigen veld met 0-1 door een heel laat doelpunt van Leon Broekhoff. Ik zie huilende gezichten zelfs nu bij Feyenoord. Swerts moet spelen. troosten. Het is Simons die met het hoofd naar beneden richting de catacombe gaat. Ook Mulder is direct al weg. Dan wordt hij zelfs met van alles gegooid. Nu ook richting de perstribune. Het publiek is woedend. Feyenoord verliest op eigen veld. Hier in de Kuip van De Graafschap met 0-1. Buitenlands voetbal, langs de lijn. Bayern München profiteerde in Duitsland optimaal van de aanwezigheid van Arjen Robben. De international stond tegen Keizers lauteren voor het eerst dit seizoen in de basis... en was op slag van rust verantwoordelijk voor de openingstreffer. Bayern won uiteindelijk met 5-1, drie goals van topscorer Mario Gomez. Maar het optreden van Arjen Robben smaakte naar meer. De aanvallen werden een kwartier tijd gewisseld. Dat is, geloof ik, eigenlijk helemaal geveilig. Zo'n eerste spel weer van aanvang aan... Uh... Dan wil gleich weer alles maken en alles weer laten zien. Äh, Ik heb misschien een beetje te veel gewonnen in de eerste Halbzeit. En de tweede Halbzeit een beetje een dossier. Het is altijd gevaarlijk, zo'n eerste wedstrijd vanaf het begin. Je doet alles weer, wil het allemaal weer laten zien. Maar ik had een beetje het gevoel dat ik te veel wilde in de eerste helft. In de tweede helft speelde ik wat gedoseerder, al dus Robben. En ook Louis Vergaal was onder de indruk van Arjen Robben... maar de coach van Bayern benadrukte wel dat het ook een teamprestatie was. Robben is ongelooflijk uh, dat hij dat schaffen kan... na zes maanden uit het spiel uh, geweest zou zijn... Maar ze hebben ook gezien dat uh, na de wissel weer ook die zetoren gemaakt hebben. Zo, so, het is een een ook. Uh, Robin, uh, Vergaal vindt het ongelooflijk dat Robin dit alweer kan na zes maanden uh, niet gespeeld te hebben. Maar je zag dat we na zijn wissel ook de doelpunten maakten. En dus was het ook een wedstrijd van het hele elftal. Al dus Vergaal. Bayern klom naar de derde plaats op de ranglijst en verkleinde ook de achterstand op Dortmund. Want de koploper verspeelde op eigen peld punten. 1-1 werd het tegen Stuttgart. Schalke 04 heeft eveneens de weg naar boven weer gevonden. Bij nummer 2 Hannover werd met 1-0 gewonnen. Raoul was de matchwinner. Klaas-Jan Huntelaar werd vlak voor tijd gewisseld. De ploeg van Felix Magath heeft nog een lange weg te gaan... maar met de tiende plaats is in ieder geval de degradatiezone verlaten. En dan de Engelse Premier League met Arjen van der Horst. Goedenavond, Arjen. Twee, Goedenavond. Wets, twee wedstrijden sprongen eruit. 5-0 won Manchester United... Uh, uh, tegen Birmingham City. En ja. Arsenal won met 3-0 van Wigan Athletic. Uh, om daar maar mee te beginnen, dat was de Van Persie-show? Jazeker, dat was de dag dat Van Persie weer helemaal terug was. Want ja, je zag het al de afgelopen weken een beetje. Hij eh, pikt al hier en daar een doelpuntje mee, maar vandaag... Was hij echt subliem. Tekende vandaag zijn honderdste doelpunt in het clubvoetbal aan. Scoorde ook een hat-trick. Ja, dat waren echt drie doelpunten van uh, zeer grote schoonheid. Het enige verwijt dat je hem uh, vandaag kan maken... is dat hij gewoon meer had moeten scoren. Want zo scopte hij bijvoorbeeld een, een schafsrop over het doel. Maar ik denk niet dat Van Persie uh, daar uh, slapeloze nachten van gaat krijgen... hoor. want hij lijkt nu een heel lang negatief hoofdstuk te hebben afgesloten. Een hoofdstuk zoals je weet dat eind 2009 begon... met die vervelende blessure in, die, in dat uh, vriendschappelijke duel tegen Italië. Lange periodes afwezig geweest, maar de vorm is nu weer terug... en hij kreeg dan ook vandaag een terechte publiekswissel. Het was zijn eerste het-trick in de Engelse dienst... en dat zorgde voor een grote grijns op het gezicht van Van Persie. Yeah, yeah, definitely. Uh, it's my first one in England, so I'm uh, I'm very pleased with that. Uh, I came close a couple of times earlier, and uh, I always hit the, hit the woodwork or the bar or just wide after two goals. But today um, I thought the uh, yeah, you know, the same would happen when I missed the penalty. But uh, yeah, it didn't. Um, but you know, I'm uh, more happy with the uh, three points, and um, um, so you know, that's the main thing. Ja, ik zat er al een paar keer dichtbij, zeg van Persie... maar dan raakte ik de paal de lat of die ging hiernaast. Vandaag uh, uh, leek het even opnieuw verkeerd te gaan... toen ik die strafschop miste, maar gelukkig uh, ging het daarna goed. En hij was nog blijer met die drie punten, want dat is het belangrijkste. Hoe waren de reacties in Londen, uh, Arjen? Ja, zeer lovend. We hoorden meteen Arsene Wenger eh, vol lof over de Nederlanders spreken. Ja, de Arsenal-coach, herkent in Van Persie weer de klassieke groltjesdief. Noemde vandaag ook buitengewoon. Ja, en die lof zagen we ook wel terug bij de sportcommentaren. Ze noemden de Times hem, de Dangerman van deze middag. En zelf niet Arsenal fans waren diep onder de indruk, want als je vanmiddag naar de Talk Radio luisterde van de BBC, ja, dan was het de meeste voetbalfans wel duidelijk. Van Percy was de beste man vandaag. Worden ze nu ook echt gezien als titelkandidaat Arsenal? Jazeker wel, uh, want ze zitten natuurlijk niet zo ver van uh, Man United. Uh, ze lijken ook iets scherper en harder dit seizoen. Uh, Arsenal, ja, al vijf jaar zonder enige titel... is de afgelopen jaren vaak verweten dat ze niet het doorzettingsvermogen hebben... om ja, in die laatste fase van de competitie een serieuze gooi te doen naar de titel. Dat lijkt nu wel anders. Uh, ze laten zich nog wel eens wegzetten door fysiek spelende ploegen. Maar ja, de laatste tijd lijken ze steeds meer in vorm te komen, zijn ook steeds consistenter... hebben ook minder last van blessures dan vorige seizoenen... Ja, en zijn op dit moment met een hele aardige reeks bezig. Vier keer winst, twee keer gelijk uit de laatste zes competitiewedstrijden. Manchester United is waarschijnlijk nog wel de grootste kans hebben van het moment... maar Arsenal zit daar niet ver achter, hoor. maar twee punten achter de koploper. Ja, maar Manchester United doet het ook wel makkelijk natuurlijk, hè? met drie goals van Berbertov. Ja, een hat van de Bulgaar. De derde hat zelfs van dit seizoen. Dat is niet veel spelers weggelegd natuurlijk. Zeker zo opvallend omdat Berbatov de afgelopen twee jaar maar zelden tot score kwam. Uh, nu, sta, nu al staat de teller op uh, 17 competitiedoelpunten. Ja, zeer makkelijke overwinning mede dus door die hat -trick. Uiteindelijk wonnen ze met 5-0 van Birmingham. En uh, ook opvallend, uh, Ryan Giggs, de oude vos, al 37 jaar oud... doet het nog uitstekend, hoor. Hij, hij was de man die vandaag United bij de hand nam. En ik denk dat Alex Ferguson ook uh, heel erg blij zal zijn... toen hij vandaag hoorde dat Giggs er nog een jaartje bij tekent. Ja, het Chelsea speelt maandag pas, maar het lijkt erop dat de rest een beetje afhaakt, hè? Ja, want daarnaast de concurrenten lieten vandaag uh, punten liggen. Manchester City verloor met 1-0 van Aston Villa. Tottenham Hotspur speelde gelijk tegen Newcastle. En dan kan Chelsea uh, een, toch... Uh, uh, ja, je heeft nu een kans om wat terug te krabbelen... want ze staan nu vierde. Uh, Chelsea komt maandag uh, in actie tegen Bolton. Ja, dan Liverpool. Uh, ja, het lijkt wel een wederopstanding. 3-0 tegen Wolfram Of uh, of Of uh, zo zwak? Nee, Liverpool was vooral zo goed hoor. En dat hebben we nog niet vaak gezien uh, dit seizoen. Zeer overtuigend aanvallend spel van de club uit het noorden van Engeland. Met vooral Torres en Mareles op opdreef. Torres scoorde twee keer. Mareles, de Portugees, had een assist. scoorde zelf werkelijk een prachtig doelpunt. Uh, de bal die kwam aanzweven vanuit de lucht. Mareles in één keer op zijn slof. Ja, die belandde onhoudbaar in de rechterbovenhoek. Prachtig doelpunt. Prima resultaat. Maar laten we ook niet vergeten dat dit pas de tweede uitoverwinning van Liverpool uh, was dit seizoen. Dus er is nog heel wat werk aan de winkel voor de nieuwe coach Ken Dalglish. Maar vandaag kon hij in ieder geval met een uh, grote glimlach het veld verlaten. Als het zo goed daar gaat in Liverpool, hebben ze dan nog ja. wel uh, Luis Suarez nodig? Nou, ze willen zeker aankopen doen. Uh, uh, de nieuwe coach heeft geld gekregen van de eigenaars van Liverpool. Uh, geen nieuws nog op het transferfront, Wel veel geruchten. Het verhaal gaat dat Liverpool inderdaad dus Suarez wil kopen... en dat Ajax daarvoor Ryan Babel voor terug gaat krijgen. Die was toch al de Duitsland? Ja, er is dus serieuze interesse van Hoffenheim en die lijkt al in een vergevoorde stadium om Babel aan te uh, kopen. En de Duitse club heeft volgens de Britse media ook uh, al een bot gedaan. Dus die zijn al een stuk verder uh, dan de Duitsers. Ander gerucht is trouwens dat Mark van Bommel niet naar Liverpool komt. Liverpool had een bot gedaan op de Nederlanders, werd vorige week duidelijk. Maar van Bommel zou liever gaan spelen bij het Duitse Wolfsburg. Oké, okay, dankjewel Arjen. Roma staat in Italië tweede op drie punten achter AC Milan... na een 3 0 overwinning op Calderie. Roma heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Dat vertekent een beetje. Als je kijkt naar de verliespunten staan ze eigenlijk maar vijfde. En in Spanje had koploper Barcelona weinig uh, problemen met Racing Santander. Na een 2 0 voorsprong bij Rust wonnen de Barcelona met 3-0. Avelay zat de volle 90 minuten op de bank. Sevilla won eenvoudig 4-1 van Levante... mede dankzij drie doelpunten van Fabiano, de Braziliaan. En de koploper in België... Die komt morgen pas in actie, maar Anderlecht weet dan wel wat het moet doen. Want de achtervolger Racing Genk won moeizaam 3-2 van Kortrijk... en bracht de achterstand terug tot drie punten. De gebruikelijke concurrent van Anderlecht, Club Brugge, won... onder leiding van Adrie 3 met 4-1 bij Eupen. Brugge staat nu vierde, elf punten achter aan de licht uh, dan Schotland. Daar zegen vierde Hard of Midlothian in de toppen tegen Glasgow Rangers 1-0. Het was het treffen tussen de nummer 3 en de nummer 2 van de Schotse competitie. Koploper Celtic won wel, want Aberdeen werd met 1-0 verslagen. Stadgenoot Rangers heeft nu een achterstand van 5 punten, maar heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld. Dus eigenlijk is het 1 punt voorsprong als je naar verliespunten kijkt. to be Is it really hard John Mayer met Perfectly Lonely. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met Heracles AZ 0-0. Geen doelpunten in een wat rommelige wedstrijd. AZ had het beste van het spel, maar wist geen raad met de kansen die het kreeg. Daarover de trainer Gert-Jan Verbeek. Het is een gegeven dat we de hele competitie al, al wat... Uh... Personele problemen hebben in de spits. Een, een, een, een Pelle die in eerste instantie niet, uh, niet speelt. En dan Jonathas die weggaat. En dan Pelle er weer in. En dan, uh, nu Pelle weer ziek. En uh, we hebben Falkenberg in de spits gehad. We hebben nu Colbert in de spits. En allemaal doen ze het heel aardig. Maar echte goalcatters zijn het niet. Afgelopen woensdag verspeelde AZ ook al twee punten tegen NEC. En daardoor haakt AZ af bij de top vier. Verbeek maakte zich er niet zo druk over. Je moet reëel zijn. Ik, ik was vanaf uh, was ik teleurgesteld. Dat ben ik nou niet. Want ik vind dat we een aantal dingen heel aardig hebben gedaan. En, dus, en dus dat, uh, uiteindelijk is het dus zo'n wedstrijd waarin je zegt van nou ja, daar had misschien iets meer in gezeten. Misschien waren we ook wel een klein beetje beter, maar niet veel. Nou ja, dan, dan, dan uh, geld kun je ook zo'n wedstrijd verliezen. En, maar uh, uh, straks aan het eind van de competitie gaan we kijken waar we staan. En uh, dit is een van de vele wedstrijden nog. En uh, we hebben er, volgens mij nu nog 15 te gaan. We zijn volgens mij nog 30 punten tevreden. Nee, 5... 33, 45 <laughs> punten... Ja, oké, okay, hoofdrekenen is niet zijn sterkste punt geweest, blijkbaar vroeger. Overigens ziet AZ-verdediger Q Jalins vertrekken. Jalins gaat naar het Poolse Wisla Krakow, de club van Robert Maaskant. Als hij wordt goedgekeurd, dan tekent hij voor 2,5 jaar. Jalins speelde ruim zes jaar voor AZ. Dan nog even naar Heracles, dat kleef afgelopen woensdag een pak slaag van FC Twente. In Enschede werd het met 5-0 van de mat gespeeld. Het was een zware klus voor Peter Bos om zijn elftal weer scherp te krijgen.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 NEC tegen NAC eindigde in 2-2. Berust was het 1-0 door Flemings. Eh, Goedelje maakte gelijk. Goosens zette NEC weer op een voorsprong. 2-1 en 2-2 werd het door Zomer. Martin Marvin van der Pluim schoot vlak voor tijd in een poging op het doel van NEC. Die bal werd geraakt door Zomer. Het was dus een eigen doelpunt. En zo sleepte NAC nog een punt uit de wedstrijd. Van der Pluim kon ze geluk niet op. Dinsdag uh, tegen Telstar zat ik erbij voor het eerst. Haast is perfect. En dan uh, zat ik, uh, hoorde ik uh, gisteren bij de training dat ik er weer bij zou zitten. Toen heb ik uh, even kijken, vanaf uh, 11 uur uh, s avonds tot 12 uur s avonds in mijn bed gelegen als ik hierin kom, als ik scoor. En uh, ik werd net te wakker volgens mij. Ja, voor Nak was het een cadeautje, dat punt. Zeker omdat de ploeg in de eerste helft labiel oogde. Trainer John Karelsen. Ja, precies. Ik zei ook in de rest van jullie lijken we een stel etalagepoppen. Eh, zo stonden we erbij. Heel weinig beweging, heel uh, scheidrecht spelen. Alleen maar terug en uh, weinig initiatief, weinig lopen. Nou, dat hebben we hebben geprobeerd in de rust recht te zetten en wat dingen aan te geven. En, ja, het tweede helft ging wel wat beter, maar ja, ik vond Nek wel de bovenliggende ploeg. Dat is, dat is gewoon zo. En, uh, die hebben te weinig gehad en wij hebben misschien niet veel gehad. Maar ja, dat gebeurt wel eens. De afloop voor NEC was dus teleurstellend. Het speelde goed en leek de drie punten gewoon in eigen huis te houden. Wiljan Vloed was er toch niet gerust op. Ik voelde niet dat we grip hadden de tweede helft in zin van uh, dat je voelt dat het doelpunt gaat vallen. Zoals je dat de eerste helft wel voelde, vond ik dat we de tweede helft uh, heel slordig waren. Uh, Nakom kwam meer in balbezit zonder echt gevaarlijk te worden. Maar het was niet zo dat we grip hadden. De tweede bal was uh, weer vaker van Nak. Ze kwamen er wat meer uit. We konden niet continu op hun helft spelen, wat we de eerste helft wel deden. Nou ja, dan, dan zie je dat er ook wel wat twijfel ontstaat. Nou ja, bij de 2-1 vind ik gewoon dat je volwassen moet zijn. De laatste vijf minuten de pot dicht en dan mag er niks meer door. Willem 2 won van Vitesse met 1-0. Een goal van Gianca voor rust. Rangelo Gianca is dus de man die Willem 2 de eerste overwinning van het seizoen bezorgt. We mogen beginnen in de basis. Mijn eerste basisplek. En uh, ik maak gelijk een doelpunt. En we winnen gelijk uh, 1-0 van Vitesse. eerste drie punten van het seizoen. Het is wel mooi om mee te maken... Ik heb nog nooit meegemaakt en ik hoop het lijn door te zetten. Ik was uh, redelijk nerveus. Ik zei ook tegen mijn vriend dat ik nerveus was. Maar ze zei: ja, na het fluitseel ja, dan is alles weer uh, gewoon normaal. En je moet gewoon je ding doen. En ja, dat heb ik uh, redelijk gedaan. Dat was de matchwinner. En de trainer, Gert Herkes, die was trots Ja, ik ben, uh, ja trots. Ja, kun je wel zeggen. Ik vind, uh, we hebben de laatste maand keihard een paar doelstellingen neergelegd. En uh, dingen betraind. En als die dingen die je dan betraind gewoon in de wedstrijd uiteindelijk zichtbaar worden. En die waren in Turkije al zichtbaar. Maar nu in een competitiewedstrijd is het toch anders. En je pakt dan een resultaat waar je zo lang over praat. Ja, dan kun je wel zeggen dat ik uh, trots ben op uh, de hele club. Maar nog belangrijker is die overwinning voor het vertrouwen. Ja, geweldig. Ik denk dat het team een ontlading heeft, een bevestiging heeft van uh, we kunnen het wel. Je hoort ze onderling ook praten. Kijk, die wedstrijd hadden we voor de winter verloren met die bal die van de lijn wordt gehaald. Of die laatste redding met Davino. Kijk, het feit dat we nu zo standvastig bij elkaar zitten en, uh, en ballen resoluut wegwerken. Ja, dat geeft toch aan uh, dat we een stapje gemaakt hebben. En Vitesse, dat komt met de staart tussen de benen terug naar Arnhem. Want het wil nog niet vlot. Daarover Frank van der Struik. We kwamen in toen om de drie punten te pakken. En uh, als je dan zo verliest, ja, dan uh, de is ha komt hard aan en... Uh... Ja, die moeten tegen rode laten zien dat we het, het wel kunnen. We kunnen het wel, alleen uh, ja, als niet iedereen in zijn kopje fris is, ja, dan krijg je dit. Als je ziet hoe je, hoe je speelt, ja, dan kan je niet zeggen dat iedereen fris in zijn kopje is, denk ik. En dan Feyenoord, de graafschap. Dat werd 0-1 na 0-0. ruststand. Broekhoff maakte vlak voor tijd de winnende voor de graafschap. Gisteren al won Ado Den Haag met 3-1 van Heer PSV gaat een kop, 41 uit 19. Gevolgd door Twente, 40 uit 19. En Ajax, 38 uit 19. Vierde is Groningen, 37 uit 19. En vijfde AZ, 34, maar dan uit 20. Onderin, 13e en 14e samen. Heracles en Feyenoord, 20 uit 20. Vitesse staat eronder, heeft er 18 uit 20. En dan de drie plaatsen uh, voor de nacompetitie en rechtstreeks de degradatie. 16e Excelsior met 16 uit 19. 17e VVV met 10 uit 19. En 18e Willem II met 7 uit 20. Morgen om half 1 is er Utrecht Ajax. En om half 3 Groningen FC Twente. Roda tegen Excelsior en VVV tegen PSV. En laten we nog eens uh, even kijken naar Feyenoord de Graafschap. Daar werd de winnende goal dus vlak voor tijd gemaakt door Broekhoff. Leon Broekhoff, ik denk dat dit een beetje onwerkelijk voelt. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ik bedoel, uh, dat, je, dat je uiteindelijk hier wint, een paar minuten voor tijd... en dan, uh, ja, dan ook nog zelf uh, hem erin koopt. Ja. Dat is wel onwerkelijk, ja. ja. Jouw eerste goal, je staat sinds kort in de basis. Hoe is dat gevoel nu? Ja, ik moet zeggen dat ik al wel uh, ja, een lekker gevoel had... Dat ik, uh, omdat ik mezelf uh, nu na die blessures uh, mezelf erin had gespeeld... Ja, dan hoop je natuurlijk elke wedstrijd te vlammen. Ja, en hier in de Kuip is het helemaal mooi natuurlijk. Een hele, hele, hele ervaring. Ja, en dan, ja, dan hoop je gewoon dat er iets te halen valt. En ja, je voelde dat, dat we misschien nog één of twee kantjes zouden krijgen. En ja, dat, dat bleek maar eens. Ja, twee, drie kansen hebben jullie misschien gekregen. En dan op het laatst gaat hij er toch nog in. Het is heel vreemd eigenlijk, hè? Het Feyenoord was veel beter. Ja, fijn, dat was de tweede helft die begon een beetje te drukken en uh, werden wij een beetje uh, zeg maar, naar de verdediging uh, gedrukt. Ja dan, uh, ja, dan moet je gewoon hopen op, op een countertje en, uh, en zelf achterin gewoon uh, de pot dicht houden. Nou, dat hebben we als eerste gedaan en uh, ja, na, die, uh, na dat countertje en in die, in die vrije trap ja, pak je alsnog de drie punten en dat uh, is fantastisch. Ja, een paar jaar geleden ook al, de laatste ontmoeting tussen uh, Feyenoord en de Graafschap eindigde in 1-3 voor jullie. Dan nu dit succes 0-1. Wat doet dat met deze ploeg? Ja, we zaten al wel in, in een lekkere flow en uh, nou, je hoopt natuurlijk na de winst om dat meteen, uh, meteen door te trekken. Ik bedoel, als je hier gelijk speelt dan hoor je ons ook niet klagen. En uh, ja, maar na, na dit, uh, ja, na dit gebeuren, deze drie punten, ja, kunnen we gewoon, uh, ja, gewoon lekker rustig weer verder gaan. Ja, een beetje weg van de degradatieplaatsen, jullie klimmen. Ja, goed, uh, laten we gewoon uh, voorzichtig blijven. Ik bedoel, uh, we zijn nog goed op weg. En uh, het gat uh, boven ons met, uh, met NEC en, en NAC, geloof ik, dat, uh, dat is nog wel redelijk, uh, redelijk groot. Uh. Tenminste, als zij, als zij ook winnen. En uh, ja, we moeten gewoon zorgen dat wij er minimaal drie onder ons houden. En uh, ja, als, het, uh, als we nog drie, vier op rij winnen, ja, dan mag je wel een keer naar boven kijken. Maar uh, nu uh, moeten we nog gewoon uh, even normaal doen. Ja, was toch een beetje een gestolen overwinning vanavond hier? Ja, uiteindelijk denk ik het wel. Ja, ik denk uh, dat zij een aantal goede kansen hebben gehad, uh, vooral de tweede helft, uh, die net naast gingen, of waar, uh, waar Boy, uh, Boy Waterman net tussen zat. Ja, dan moet je, uh, moet je gewoon een beetje geluk hebben dat die er net niet ingaan gaan. Ja. En uh, ja, het zat een beetje mee vandaag. Leon Broekhoff, hij maakte de enige goal bij Feyenoord, de Graafschap, de Graafschap wonders. Mario Been hoorde u nog niet, want uh, die hoort u morgenmiddag. Maar hij zei onder andere na de wedstrijd, we hebben kansen gehad. Maar ja, als je die niet maakt, dan kan zo'n goal uit het niets vallen. En dat is het risico wat je loopt, zo'n goal die je op het laatst tegen krijgt. Langs de lijn is het morgenmiddag om kwart over één. Onder andere met het WK-schaatsen sprint. En met Utrecht Ajax. Een wedstrijd die om half, drie uh, half één begint. En Stefan Sanders doet straks het oog op morgen. Nog een prettige avond. Het NOS Radio 1 Journaal.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 100% boven.